Kok met het NOS-journaal. Ondanks het staakt het vuur... heeft Israël vandaag aanvallen uitgevoerd in Libanon... zegt het Libanese staatspersbureau. Over slachtoffers is nog niets bekend. Komende donderdag beginnen in Washington... gesprekken tussen de twee landen... meldt persbureau Reuters. Hezbollah is daar niet bij betrokken. De militie roept de Libanese regering op... om niet deel te nemen aan die gesprekken. Morgen vliegt de Amerikaanse vicepresident Vance naar Pakistan voor de tweede onderhandelingsronde met Iran. Trump zei eerder dat hij vandaag al was afgereisd, maar dat klopte niet. CNN meldt dat de gesprekken overmorgen plaatsvinden als het tijdelijk staakt het vuren afloopt. Of Iran ook een delegatie stuurt, is nog niet duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt consumenten voor vier verschillende soorten pillen die een beter seksleven beloven. Uit onderzoek blijkt dat die middelen ernstige gezondheidsrisico met zich meebrengen, zegt redacteur Paulus Houthuis. Ja, dat gaat om middelen die lustopwekkend bedoeld zijn, alleen daar blijken dus allemaal ingrediënten in te zitten die niet op de etiket vermeld staan. Dat zijn gevaarlijke middelen die kunnen leiden tot allerlei klachten, van duizeligheid tot buikpijn. En in combinatie met medicijnen voor hartpatiënten kunnen die pillen leiden tot een gevaarlijk lage bloeddruk. Het rattengif dat in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije werd gevonden in potjes babyvoeding... was daar inderdaad ingestopt om zo de fabrikant af te persen. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het bedrijf HIP heeft een grote fabriek in Duitsland. Het gif werd gevonden voordat een baby ervan had kunnen eten. Was dat wel gebeurd, dan had dat levensbedreigend kunnen zijn, zegt de fabrikant. Wie er achter die afpersingspoging zit, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Het weer dan, het koelt nu snel af. Temperatuur ligt vannacht tussen de 2 graden in het binnenland en 5 aan de kust. Morgen wordt een zonnige dag met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Welkom terug bij het tweede uur van Play It Out Live. En ik zit hier vanavond nog altijd in de studio... met drie van de vier heren van de Nederlandstalige metalband Traanbaard. En in dit tweede uur gaan we ons volledig richten... op hun in 2021 uitgebrachte debuutlangspeler Doodziek. Heren, nogmaals bedankt dat jullie hier zijn vanavond om hierover te praten. Ja, bedankt ja, dat we hier mogen zijn. Ja, graag gedaan. Hebben we dit nog naar jullie zin tot nog toe? Ja, yes, zeker. Super Mooi, fijn om te horen. We begonnen de uitzending dus met de eerste track van jullie album, Het Grote Sterven. Ook hier weer dezelfde vraag. Wat kunnen jullie me vertellen over dit nummer en waar gaat dit tekstueel over? Uh, dit, deze tekst heb ik geschreven. Mm -hmm. Op de eerste EP uh, was uh, geen één tekst van mij. Maar hier op Doodziek heb ik denk vijf, vier, vijf nummers uh, de tekst voorgemaakt. Oké. Okay. Uh, en uh, de, deze gaat eigenlijk over een soort massa-extinctie-event in, in de geschiedenis. En dat is dan niet het uitsterven van de, van de dinosauriërs, maar eentje die uh, nog eerder was. Ja. In het uh, preekammerium voor de, voor de kenners. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat is ook wel uh, mijn dingetje. Ja. leuk. Uh, en uh, ja, het is eigenlijk meer een soort sfeerbeschrijving... of ja, beschrijving van wat er allemaal destijds was of zo. En, ja. Een beetje die, uh, die vibe uh, hebben we geprobeerd te pakken. Ja. Um, en qua muziek, uh, ja, dat nummer uh, instrumentaal... bestond het eigenlijk al uh, eerder. Dat hebben jullie... Volgens mij samen een beetje ja. Uit, uitgedacht. Ja. Uh, ja, ik weet niet of daar een gedachte achter zat. Maar, ja. uh, muziek voor Doodziek is bijna allemaal soort van ter plekke geschreven door Emiel en ik. In okay. een zomer bij mij thuis. Uh, door simpelweg uh, te gaan zitten ja. en te gaan schrijven. Ja. Dus dat was uh, Emiel achter de knoppen drumbeat programmeren. En dat is maar net wie er van ons twee eerder was. Had hij een vette beat of had ik een vette riff eerst? Ja, ja. En toen hebben we echt in een soort creatieve uitbarsting... volgens mij acht van de tien liedjes uh, in een paar weken tijd uh, geschreven. Ja. Uh, twee liedjes van de plaat waren uh, al eerder geschreven nummers van Emiel. Mm -hmm. uh, dat, dat is de basis geweest voor de, de muziek. van. Uh, dus ook dit liedje, Het Grote Sterven, ja. is gewoon uh, ja, bij ja. mij thuis geschreven. Uh, het, het vloeit eruit gewoon. Ja. Ja. Ja. ontstaan vanuit uh, de riff of vanuit de, de, de tekst of het thema? De riffs waren er eerder. Ik denk, eerder. denk ja. alle, alle teksten zijn later dan alle muziek. Ja, dus okay. ja. Uh, dat is ja. dan echt uh, jullie, uh, jullie werkwijze, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, omdat we ook eigenlijk van huis uit allemaal geen zangers uh, zijn. Of ja. van oorsprong. Uh -huh. <laughs> ja, komen die ideeën ja, vaak ook meer vanuit een instrumentaal uh, invalshoek. Ja, precies. Okay. En hoe, uh, hoe past dit nummer binnen het grotere verhaal uh, van Doodziek? Uh, ja, het is geen, geen concept uh, ja, okay. album uh, en op die manier staat deze, ja, staan eigenlijk alle nummers los uh, van elkaar. Mm -hmm. Het is wel qua, denk ik, thematiek en uh, uh, ja, hoofdonderwerpen die zijn wel vergelijkbaar tussen verschillende nummers. Mm -hmm. Er springen er ook een paar op een, op een unieke manier uh, uit. Ja. Um, maar ja, net als bij wat we in het eerste uur zeiden, uh, dood en verderf, allemaal al, al van dat soort uh, thema's komen yeah. vaker uh, terug. En yeah. dat, dat is ook een <laughs> beetje metal, want eigen ja, denk tuurlijk. ik. tuurlijk. Ja, dat, dat is het zeker. En uh, ja, ook wij zijn daar uh, schuldig aan. Ja. En, uh, dit <laughs> nummer nou. uh, do, ja, ja. doet daar vrolijk aan mee. Dat, de, dat, de dat sowieso. Ja. De naam doodziek is simpelweg, zeg maar, als iets uh, heel vet is, Ja. Is dat. Ja, daar Toch, komt dat, uh, ja, de titel van het, het heeft niet met aan. iets naars te maken. Niet dat je er echt nee, het... letterlijk ziek van bent of zo. Maar gewoon ja. een andere manier. Oké, okay, ja. en, en nog even terugkomend op jouw uh, onderwerp. Uh, de, de tekst uh, van het vorige nummer, Het Grote Sterven. Ben je ook zelf een, een liefhebber van, uh, van de, ja, die oude tijd, zeg maar. De dinosauriërs en dergelijke. Uh, nou, ik heb uh, geologie gestudeerd. Okay. Uh, en op die manier uh, ben ik ja, veelvuldig uh, in aanraking gekomen met... Uh, Paleontologie en dat ja, soort dingen. Ja, nice. Interessant. En uh, ik vind de, de geologische geschiedenis van de, de planeet uh, ja, uh, behoorlijk uh, interessant. Ja, en, zeker. Uh, ja, om je in te beelden van hoe was het toen. Ja. En dan kun je je fantasie ja. eigenlijk uh, op de vrije loop laten. Precies. Ook omdat er ja, bijna niks van bekend is. Behalve van ja, het was ongeveer uh, heel warm toen. En het ja. regende misschien veel. Of er waren... Uh, de uh, hele planeet was in ijs bedekt. Allemaal voor dat soort dingen ja, Dat misschien. weten we, maar veel meer dan dat, uh, ja, dus dat kun allemaal je allemaal nog invullen. Een mysterie uh, gehuld, ja, inderdaad. Ja, ja interessant. Ja. En voor dus dit nummer, nummer heb nummer, ik dat, uh, ja. dat een beetje inderdaad, uh, geprobeerd te doen ja. voor een bepaalde periode. Ja. Gaaf. Ja. Alright. En uh, wat betreft het volgende nummer uh, dat ik zo ga draaien: Korfgeest, ook weer een uh, bijzondere titel. Uh, wat kunnen jullie over dit nummer weer vertellen voordat ik hem uh, ga draaien? Zo inhoudelijk als hoe het geschreven is. Ja, deze is ook uh, de tekst ook voor mij. Ja. Uh, en het nummer bestond dus alweer... Ja. voordat de tekst bestond. Ja. Te is. Ja. Um, en uh, waar het eigenlijk op neerkomt... is dat de korfgeest... dat is eigenlijk een soort interpretatie... van het Engelse woord hive mind. Uh, en dat is een soort... Uh, ja, bewustzijn... wat een insectenkolonie heeft. Nee, alsof er een soort... Uh, aansturingsmechanisme is... waar ze allemaal uh, vanaf weten. Ja. Maar wat je op een individueel insect ja, niet kunt uitvogelen hoe dat werkt. Hey. Uh, ze werken allemaal aan hetzelfde doel. Ja, en er precies. zit een hele structuur uh, achter. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, volgens mij weet niemand precies hoe dat werkt. en Het nummer gaat dus over hoe dat uh, vanuit een bepaald centraal uh, orgaan wordt aangestuurd. Oké, okay. nou, dankjewel voor je uitleg. Uh, korfgeest dus ga ik nu als eerste in het komende blokje draaien... van mijn speciale gasten natuurlijk. Traanbaard, komt-ie.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 Ik draai dan aansluitend op, Korfgeest, de track, de doler... van mijn speciale gasten van vanavond, Traanbaard natuurlijk. En ik zit hier met drummer Corné van der Vlucht... vocalist Emil Maas en gitarist Martijn de Jong. Vertel eens wat meer over de doler die we zojuist gehoord hebben. Wie is de doler in dit nummer? Ja, <laughs> ja, ja nummer. Ja, de doler is een fictief persoon. Ja. En, uh, en ja, ja, die is op zoek. En dat is het enige wat hij doet. Ja. Hij is, Hij is op, op zoek. Rond, ja. Hij kan niks vinden. Hij kan niks vinden. <laughs> <Okay>. <laughs> Hij is op zoek. Oké. Okay. Dat is dus het verhaal erachter. En uh, komt van jouw hand? Maar, ja, ja, ik heb uh, de muziek, uh, ja, de, zeg maar de basis van de muziek uh, mm -hmm. bedacht. En, okay. en ook de tekst. Ja. Oké, okay. helemaal ja, goed. En uh, nou ja, je, uh, jij zei het al. Hè. Als we kijken naar Doodstiek als geheel. Hè, hoe is het schrijfproces van dit album uh, precies verlopen? Daar uh, ben ik ook benieuwd naar. Vertel. Ja, schrijven ze ik al eerder wat over natuurlijk. Ja. Afgezien dus van de doler en korfgeest die we net hoorden. En ook mm -hmm. ijsbreker. Ik zei er twee, het zijn er drie. Ja. Liedjes van De uh, rest geschreven door Wij Samen. Ja. Uh, maar het opnameproces is weer heel anders gegaan dan uh, bij de EP. Want mm -hmm. uh, dat kwam dus voort uit uh, repetities die we deden. Met z'n drietjes. En dan hey, laten we dan eens een paar gaan opnemen. Dit is eigenlijk helemaal zonder te repeteren. Geschreven okay. en toen met, uh, met het oog op opnemen zijn we gaan repeteren. De, de fundering van het album is uh, Corné op de drums en ik op de basgitaar. Mm -hmm. uh, wat je hoort is live opgenomen. Dat zijn eigenlijk okay. weer, de basis van de nummers, zijn gewoon live takes in onze oefenruimte. Okay. En weer uh, wat betreft uh, do-it-yourself ja. uh, aanpak en een stukje geavanceerder dan uh, de vorige. Dus we hebben de mogelijkheid om te drummen en te basten tegelijk. Ja. We hebben die fundering gelegd. En daarna dus weer uh, terug naar de thuisbasis. Uh, om daar dus gewoon lekker uh, riffje voor riffje gitaren op te nemen. En de extraatjes, de, de leuke geluidjes, de soundjes. En daarna dus de, ja. de teksten schrijven en erop gaan passen. En uh, qua zang, we hebben niet opnieuw er staan schreeuwen en tieren in mijn uh, washok. Dit keer was het, wij noemen het fluisterschreeuwen. A fluisterschreeuwen, nou, okay. Ook wederom, ja, wij, ja. wij beschikken gewoon niet echt over de techniek. Nee. Als metalfokalisten, dus dit is... Op bijna fluisterniveau. Uh, daardoor kun je wel hele lange, hele lange uh, woorden maken. En dat wederom uh, ook. Uh, alles gedubbeld. alles ja. Dus Emil en ik samen. Oké. Okay. En dan uh, ja, gewoon gaan. Gaan. Yes. yes. En uh, was er ook een duidelijke planning? Of je is het gewoon veel trial and error? Planning? Vroeg ja. Je? ja. Nee, alles op zijn tijd. Gewoon alles op zijn tijd. Ontvang. Ja, ook dus ja. geen druk van hey, we ja. moeten dit live gaan doen. Nee, gewoon weer van, het is een project wat wij willen volbrengen. Ja. We gaan wel weer, het, het einddoel was wel weer, we gaan een cd maken. Ja, ja. Dus als de muziek af is, dan komt daarbij nog het visuele aspect. Mm -hmm. Dan gaat het gedrukt worden. op de dag dat je dan dat fysieke object in je handen hebt, ja. dan, dan is het afgerond. En dan zijn wij tevreden. Ja. Was het een lang proces ook om het te schrijven en op te nemen in totaal? Volgens mij hebben we het best wel lang over gedaan, ja. Maar dat is meer omdat we er uh, gewoon ook de tijd voor namen. En, ja, en dus geen druk geen haast hadden. Ja, Geen druk, inderdaad. Um, ja, ik zou niet weten hoe lang eigenlijk. Wanneer kwam ja, 2021, volgens mij? Dan zijn we er heel wat jaartjes mee bezig geweest. Ja, ja. ja maar ja, we hadden ja. het ook nooit het doel of het van live spelen of zo. Het was nee, Dus nee, we gaan dat maken. En als dat af is, is het een mooi pakketje. En dan uh, sluiten we het af. Ja. Uh, en dat, dat gaf ons ook de mogelijkheid om het, uh, de tijd te nemen. Maar ook om creatieve dingen te, te blijven verzinnen. Ja. Uh, die pas na een paar maanden een keer weer op, op Ja. En dan hadden we dan gewoon de mogelijkheid voor om dat nog uh, allemaal mee te nemen. Ja, precies. En uh, de optredens die volgden drie jaar later hè, na, na de release van het album. Ja. Het eerste optreden was wanneer en waar? Dat was in de backstage in Hoorn. Uh, georganiseerd door onze vriend uh, Tim van uh, Man Oké. Oké. Okay. Um, en uh, wanneer dat was? Dat is december, uh, ergens in december. Gaat die, ik zei december 24. Het ja, ja, zou ook december 23 kunnen zijn. Hebben we nu al... Nee, dat denk ik niet. Dan is gaat 24. Lang, uh, dat is snel, zo lang zijn we nog niet bezig. Oké. Okay. Ja, ja, het, het kwam ook bezig. voort uit, uh, Corné zei het ook al wat betreft Once Mortals... maar dat ja. gold dus ook voor ons. Het zat een soort van in de luwte van Anger Machine. Mm -hmm. We zijn met Anger Machine heel lang bezig geweest... om de uh, Human Error de plaat af te ronden. Ja. Uh, en voordat die plaat uit was... wilden we eigenlijk ook weer niet gaan beginnen aan optredens. We hebben heel weinig opgetreden. Ook in de nasleep van een bepaalde plaag die heerste over de wereld. Ja. Ja. Uh, in die luwte kwam Corné met het idee van... Hey, zullen we het gewoon weer eens gaan doen met traanbaard. Van we hebben nu we hebben 15 liedjes om uit te kiezen, kunnen we dat ja. uh, nou, iets live van maken ja. en ook met we hebben natuurlijk ook door enger machine, een, beetje een klein netwerkje opgebouwd. Je, je leert mensen kennen ja. uit andere bands, maar ook van zaaltjes met het idee van hey als je ooit nog eens gewoon iets, uh, nou het eerste optreden was dus inderdaad ook in de backstage, een horn lekker klein, ja. een kroeg. Uh, als er zoiets op uh, je pad komt, hebben we dan aangegeven bij bekenden van ons. Van, uh, vraag ons dan, Traanbart. We willen dat we wel eens gaan proberen, gewoon ja. als uh, beentje. En dan kwam het dus om neer dat we wel een soort van omschakeling moesten maken. Van, uh, kijk, Emiel en ik kunnen allebei niet de muziek spelen en zingen. Mm -hmm. Dus we zijn uiteindelijk, hebben we ervoor gekozen. Oké, okay, ik ga wel voor de gitaar. Emiel gaat voor de zang. Ja. We hebben mijn broertje erbij gevraagd van, uh, wil jij gaan bassen? Cornelia uiteraard, gewoon lekker drummen. Ja. En we zijn de liedjes gaan uh, repeteren in, in die vorm. Dus dat is dan zonder de extraatjes, zonder de dubbelgitaren. Het is anders, maar ja. de, genoeg van onze 15 liedjes zijn echt zeer geschikt om en blijft, uh, uh, live te tegen horen ja. te brengen. Ja. Oké, okay. En, en hoe, uh, hoe was het eerste optreden uh, verlopen gegaan? Uh, goede ervaring, leuke reacties van het publiek. Ja. Ja. Dat, het, wij waren echt wel uh, positief uh, verrast. Ik. We gingen er een beetje in van: oké, okay, we zien waar het schip uh, strandt. Ja, Tenminste, zo zat ik, zat ik erin. En, uh, ja. Uh, er waren ook gewoon best wel veel mensen. Er ja. stonden ook van te kijken. En okay. die, die kenden ons denk ik toch wel. En dachten van... Dacht EP, van hey, dus die gasten zijn ja. ineens gaan spelen. Laten we een keer gaan kijken. Ja. En uh, die waren allemaal behoorlijk uh, positief. Dus dat uh, gaf ons uh, gas om uh, door te pakken. Ja. En toen uh, zijn we eigenlijk dat ook de, gewoon wat serieuzer uh, ga, ja, op zoek gegaan naar shows. En uh, nou ja, we hebben ook wat verder bedacht. Hoe moet de show er dan uitzien? Mm -hmm. Zijn we uiteindelijk uh, die live visuals gaan, uh, gaan ontwikkelen? Ja. Uh, om die thematiek, zeg maar, die maar ook, we op de, op de albums live, hebben, ook live uh, te kunnen, uh, ja, een beetje in die sfeer te, uit, uh, te ja. komen. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, dat heeft uh, mijn vriendin allemaal uh, gemaakt, okay. die uh, visuals. Ja, ja. Die is daar behoorlijk wat tijd uh, mee zoet geweest. Ja. wat <laughs> bewegende beelden, geloof ik, uh, vertelde die we laatste. Ja. Ja. ja, en ja. dat is uh, vaak uh, van die oude uh, vrije beelden die je uh, mag uh, gebruiken. Ja, precies. En dan moet je ook wel maar weer rekenen mee houden natuurlijk. Ja, ja, ja. en ze uh, heeft echt uh, ja, gewoon gekeken van waar gaan de nummers nou over... en wat zou daar een vet uh, visueel beeld bij zijn. Ja. Dus is dus echt uh, ja, gewoon versnelde beelden bijvoorbeeld van paddenstoelen die groeien... of uh, kwallen in de oceaan... Ja. Vulkaan, Vulkaan Of uh, van, die, van die gasten die op Nova Assembla uh, aan het bevriezen waren. Oh ja. ja. ja van dat soort dat uh, gezellige beelden. Die gezellige beelden inderdaad. Dat past bij je, je muziek, ja. ja, en, ja. Uh, nou ja dat, uh, dat past er wel heel goed bij. En Als we de mogelijkheid hebben om dat in een zaal uh, te projecteren... Dan, uh, dan doen we dat. En dat uh, brengt wel echt een extra uh, level... Uh, bij ons show. Ja, ja, ik heb het inderdaad ervaren, ook bij jullie optreden... bij de Metal Battle, Dan deden jullie ook al mee... in Alkmaar, euh, ja. afgelopen jaar. Hoe was dat uh, gegaan? Ja, Leuke ik vond, ervaring Ik ook? vond het gaaf. Het was eerste keer helemaal, de... een onwijs mooie tent. Ja. Het grootste die van mooi gestaan hebben... als als, als ja. tent, zijn, denk ik. Ja, ja. ja ik vond ja. het echt... Uh, ja, ja. Ja, ik was ook aangenaam verrast wat betreft de zaal. Een leuk zaaltje. Ja, en een goed optreden. Ja. ja, Victory in Alkmaar was ja. het. En daar konden we dus die visuals doen. Ja. En als dan ook de lichtman zich een beetje in weet houden. En niet de stroboscopen de hele tijd aanzet Zoals <laughs> daar dus goed ging. Dan, dan, dan kun je dus die sfeer neerzetten. Goed neerzetten men... inderdaad. Ja. Dat is denk ik wat ons onderscheidt van andere bands onder andere. Ja. Ja, helemaal goed. En uh, wat betreft jullie artwork uh, voor deze CD... Uh, wat uh, is het precies uh, het idee achter dit album? Uh, artwork? Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Ja. Waarom hebben we dat gemaakt uh, op die manier? Ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk uh, uh, uh, heb jij het gemaakt... en ik heb er later ook nog een zongtekst bij uh, bedacht... die er enigszins op uh, aansluit. Misschien weet de voorkant, oké. Okay, ja, Ja, sure. ja, ja. De, de, de cover art, zeg maar. Ik, ik denk die. dat ik op een gegeven moment maar wel we gaan tekenen ben of zo. Ja. Ja? Ja, jij ja, was er gewoon mee bezig. En ik weet niet, misschien was het niet eens het doel om het als uh, artwork voor traanbaar te gebruiken, maar uh, dat is het uiteindelijk wel geworden. Ja. Ja. Uh, ja, ja in de, in, ik dacht dus in, in de artwork in het boekje mm -hmm. hadden we ook wel een. Uh, er zit wel een idee achter. We hebben volgens mij per twee liedjes. Hebben we een, een, een stuk artwork gemaakt. Yeah. En dat, dat, dat combineert dus eigenlijk de, de teksten van de twee liedjes in één, uh, in één artwork. Oftewel dus de eerste twee liedjes van de CD zijn het grote nee. Sterven en de Korfgeest. Ik heb het yeah. uitgelegd. Het gaat over een bepaald geologisch tijdperk. Waarin volgens mij ook de uh, dieren met uh, skeletten zijn ontstaan. De, dat was volgens mij het idee. En het tweede liedje, Korfgeest, ging dus over een mierroop. Mm -hmm. De Hive Mind. Wat hebben we gedaan? We hebben een, een, een mier gebouwd van mensenbotten. Dat is dan het... Oh, uh, ...het stukje artwork wat ja, ja. erbij zit. En zo oh, geldt ja. dat voor de rest van de show. Het zijn tien liedjes, dus ja. we hebben eigenlijk vijf stukken artwork. Vijf Steeds per twee liedjes hebben we de, de ideeën gecombineerd. Ja. En daar weer een mooi boekje van uh, ja. gemaakt voor de cd. Ja. ja. Nice. ja. En die gebruiken we nu ook voor t-shirts, uh, art en zo. En uh, ja, dat is heel vet geworden. Ja. Komt dat even mooi uit. Ja, ja. Dat ja. Is, ja. <laughs> ja inderdaad. <laughs> en de artwork kwam van jouw hand, Emile, allemaal, de, de voorkant en de achterkant van de CD wel. En mm -hmm. de binnenkant hebben wij uh, ah, samen okay. ook in, in zo'n ja, zo zo week dat we denk, vakantie hadden of zo. Zoiets. Yeah. Elke middag gewoon een beetje aan zitten rommelen. van ja. bedenken wat gaan we maken, wat ja. wat gaan we doen en, en, en, en ja, eigenlijk dat net als de liedjes creatief voor zijn um, om dat zo'n mooie papier te tekenen. Ja, ah, ja. Ah, ja. hebben we hebben dat de, de computer. Uh, ja, dat is zo, wel met de computer. Uh, ja, uiteraard. <laughs> maar maak je dan eerst een soort van blauwe uh, schets op papier of zo, of echt allemaal uh, eerst? Uh, ja, het is, be, het is bedenken wat je wat je wil maken en, mm -hmm. en dan, ja, dan ga je daarmee aan de slag, zeg maar. Ja, ja. precies. Oké. Okay. Nice. Ja, heel mooi geworden. Dus uh, kudos te jullie. En um, hoe uh, belangrijk is dan de visuele kant voor het gaan, baarden? Ik wel heel belangrijk. Ik denk het wel. Ja. Ja, zowel die artwork in de cd als, als de live. Als live. Dat haakt allemaal in elkaar. Ja. Het is allemaal uh, ja, een beetje dezelfde vibe. Ja. Zwart-wit -zwart dus, alles is zwart-wit. We zaten er ook aan te denken om misschien ooit een keer... ineens dan alles heel erg kleurrijk te maken. Maar mm -hmm. dat is alvast een spoiler uh, ja. voor iets nou ja, Wees, uh, wat gaat komen. Als dat ooit gaat gebeuren. Ja. Ja. <laughs> um, maar uh, ja, het bouwt gewoon de, de sfeer, denk ik. Ja. Als je ons nog nooit gehoord hebt, maar je ziet wel de artwork... Ja, dan kan je hopelijk al een beetje een, een gevoel krijgen... van wat je ongeveer gaat, uh, gaat horen. Ja. Yes. Uh, we gaan zo uh, luisteren naar het volgende blokje muziek van jullie. Uh, te beginnen met uh, Zonnevloed. Uh, wat uh, kunnen jullie over dit nummer vertellen qua betekenis? Uh, oh, dat is eigenlijk wat ik net uh, bedoelde met die artwork van de, de voorkant van mm -hmm. het album. Er staan een gier op met een, uh, die slang. een slang uh, ja. heeft. Ik heb eigenlijk de analogie gemaakt met het uh, bijbelverhaal van de, de Zondvloed. Nou ja. Waar ergens een duif komt met een uh, volgens mij een olijftak. En dat is dan het teken dat er land is ergens of nog waar ze tijdens de zondvloed uh, naartoe kunnen varen om ja. uh, nou ja, voor ja, te kunnen blijven ja. bestaan. Ja. Maar uh, de ommekeer is dus dat nu een, een, een gier is die een serpent brengt... wat dus eigenlijk weer neerkomt op de apocalyps. Ja, <laughs> dood even derf, ja, uh, zoals eerder. <laughs> ja, ja, en de apocalyps is nu niet de, de zonvloed... Uh, zoals de, de, in dat bijbelverhaal uh, de overstroming van de aarde is. Maar uh, het komt eigenlijk erop neer dat de zon uitdijt en de aarde opslokt. Ja. En op die manier... Uh, de, de mensheid uitroeit. En ja. de eigen telepneed. Dus, uh, ja. ja, dat is uh, iets van deze tijd volgens mij ook. Want ik las uh, op Facebook iets over... dat, dat uh, de aarde nu al zijn uh, meeste tijd heeft gehad of zo. En dat de aarde wordt opgeslokt door de zon. Dus, uh, Uiteindelijk dat, uh, is dat wel een lot. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat gaat nog een paar miljard... Uh, ja, sowieso hoor. Dat maken wij allemaal niet meer mee natuurlijk. Maar uh, we zijn wel op dat punt beland... Zeg maar, dat de aarde nu wel zijn beste tijd of zijn meeste tijd heeft gehad. Ja, ja. En, en we doen ons, ons best, best om het nog wat, wat, wat sneller te laten gaan. Ja, <laughs> daar zijn we hard mee aan, aan, aan de slag aan het gaan. Yes. Nou, we gaan er naar luisteren. Dank jullie wel. En, uh, zonnevloed dus gaan we horen met aansluitend Zeemansgraf. Daarna over, uh, daarover straks dus meer. Tot zo. What back, fuck, Deze laatste keer met mijn speciale gasten vanavond. Corné, Martijn en Emiel van de in Amsterdam... denk ik gevestigde uh, metalband Traanbaard. Het programma komt alweer bijna aan het einde. Maar we sluiten straks natuurlijk nog af met een laatste Traanbaard beuker. Maar daarover straks meer. Ik wil het natuurlijk eerst nog even hebben over de ontwikkeling van Traanbaard. Als je terugkijkt naar die periode van dit album. Hoe heeft Traanbaard zich als band ontwikkeld sinds de EP? Uh, nou, ik denk dat uh, de EP... Is uh, echt al uh, heel wat jaartjes ouder dan het, uh, dan het album. Ja. En toen zaten we er met een heel andere insteek uh, in. Ja. En uh, ja, uh, alle jaren die ertussen hebben gezeten hebben we in andere bands dingen gedaan. Ja. En overal invloeden vandaan getrokken en die, uh, die meegenomen in het, uh, het album Doodziek. Ja. En wat hebben jullie ervan geleerd, uh, van het opnemen daarvan? Nou ja, sowieso. Het, omdat we dus alles zelf doen, opname technisch mm -hmm. uh, hebben we heel veel dingen geleerd. Hè? Ja. Hoe moet je een microfoon neerzetten? Ja. Uh, hoe moet je hem niet neerzetten? Ja. Uh, hoe moet je je drums uh, stemmen? Ja. Uh, allemaal van dat soort simpele nou, de dingen. Technische dingetjes, maar straks simpel. Uh, ja. ja, moet je er een, een kussen ergens in, in of voorleggen op je microfoon? Een geluid creëren. Allemaal ja. van dat soort dingen. Ja, uh, ja. ja. en uh, creatief uh, hebben we het ook net even anders uh, aangevlogen. Nou, ja. ja. Tenminste, ik ben teksten gaan schrijven. De, zijn, de nummers zijn op een iets andere manier ontstaan. Um, dus dat is weer een stapje, uh, stapje, stapje verder. heb je verder, inderdaad. En zijn jullie ook kritischer geworden op jullie eigen werk? Of? Ja, uh, sowieso zijn we denk ik altijd kritisch mm -hmm. geweest op ons eigen werk. Maar het is wel vaak zo dat we het wel vrij snel allemaal vet vinden wat, uh, wat we doen. Ja. Tenminste, zo ervaar ik het. ja. ja. Uh, maar als iemand met een nummer komt, dan uh, zijn we eigenlijk altijd allemaal wel enthousiast. Denk ik? Ja, toch zat erbij dus het tot stand komen van de eerste EP minder bewustzijn achter dan de, bij het album. Ja. En ik vind ook wel EP'tje zit nog wat meer trash-invloeden op, die we toch wel een beetje achterwege hebben gelaten. Ja. Ik vind de muziek gewoon beter van ja. het album. Ja, dus, uh, van de, de EP spelen we alleen Hoefnagel live. De rest. Ja. Niet uh, van het album veel meer. Ja, liedje, er is ook uh, praktisch geen filler op het album, vind ik. De li liedjes zijn wat bondiger. Mm -hmm. uh, we hebben veel, uh, zonder ja, te ingewikkeld te doen... er zijn veel liedstructuren op het album doodziek zijn simpelweg een en een refrein, een en een refrein... Ja. en dan afsluiten. Ja. Dus niet nog naar een bridge en nog een keer het refrein... en allemaal gekke instrumentale secties. Het is het, op, op, uh, uh, veel nummers op de plaat is het gewoon recht toe, recht na, na het, het refreintje uh, afronden. Ja, precies. Uh, daar houden we van. Ja, ja bondig inderdaad. Geen Kort en bondig en, en als het dan wel anders is dan wat je nu beschrijft... dan is het ook gelijk heel anders. Dan gaan we de ja. andere kant op. Ja. Dan is het ja. Ook, ja. En Welk nummer zou je daar als heel anders beschrijven op het album? Nou ja, die je net hoorde, denk ik. Ja? Zemelsgraf is wel een... Die is ook wat, denk ik het langste nummer van het album. Ja, dat was ruim vijf minuten inderdaad. En, ja. uh, qua structuur uh, ja, is die eigenlijk niet... die volgt niet echt de standaard... en ook niet onze uh, kortere standaard. Nee. Um, en zo zijn er uh, denk ik uh, nog een paar. We hebben Elders bijvoorbeeld. Dat is een nummer die springt er helemaal op een aantal vlakken uit. Okay. Die is uh, veel melodischer en met uh, eigenlijk alleen maar clean uh, zang okay. ook. Ja. En uh, qua opbouw is die ook uh, vrij, uh, vrij experimenteel. Mm -hmm. um, ja, uh, zo, zo verschillen de nummers eigenlijk. Maar we houden er wel van om de, de nummers kort en bondig te houden. En ja. de essentie te pakken zonder al te lang... Uh, door, ja. ...uit te wijden zonder dat het ja. nodig is. Als we dat doen, dan denken we dat het ook echt iets uh, toevoegt. Ja, precies. En, en is er ook uh, wat verandert aan hoe jullie samenwerken? Of is dat, uh... um, nou ja, ik heb op dit, nummer, dit album dus wat teksten geschreven. Maar verder qua uh, de nummers zelf, ja. uh, de riffs of zo, dat, uh, dat, dat daar voeg ik uh, ja. weinig aan toe. Hmm. Nou ja, het is wel zo dat, want ik zei dat het schrijfproces is er veel drums geprogrammeerd en dat ja. doen we nog steeds zo. Maar daar treden we niet in detail. Dat laten we uiteraard aan Corné over. Hmm. Het is, uh, als je drums programmeert, je geeft een soort uh, algemene feel mee. Hmm. Ja. Uh, Corné weet wat we, we bedoelen, hmm. maar die maakt het vervolgens iets wat een drummer echt doet. Ja. En, uh, ja een drummer zonder drie armen. <laughs> of, uh, dat soort dingen. Ja. Ja ja <laughs> oké okay. dat zullen veel drummers herkennen als ze ik, de, wel, ja. uh, ik denk dat het in de metal context vrij normaal is dat gitaristen vaak schrijven daarbij ook drums verzinnen ja uh, maar dan toch wel hoop ik ja de wordt, drummers uh, zijn gang laten gaan ja, daarna die vullen het in en die uh, ook fills en zo verzinnen de drummers zelf en uh, de details zeg maar maar ja. de de feel is natuurlijk moet aansluiten bij wat degene die de riff heeft geschreven ja natuurlijk uh, aansluiten ja Duidelijk. Uh, nou ja, het is inmiddels alweer even geleden dat jullie album Doodstiek uitkwam. Hè? Wordt er inmiddels alweer hard gewerkt aan een uh, opvolger? Jullie, zei, uh, jullie uh, teasen er al uh, ja. naartoe in het eerste uur. Vertel, wat kunnen jullie erover vertellen? Maar hoe gaan jullie erover vertellen? Het wordt uh, een vrij lange EP waarschijnlijk. Ja, ja. We gaan het half uur misschien net, wel, net niet redden. Okay. Het wel kort het zijn, maar het zijn ook weer liedjes. Die, die, ze zijn er al een paar jaar. En het is iets wat we gewoon even uit ons systeem... Moeten, dit moet nou maar eens een keer afgerond worden. Ja, ja. Uh, twee van de liedjes, die hebben ooit een heel klein beetje. Uh, het idee gehad van hey, misschien is dit bruikbaar voor Anger Machine. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Okay. Dus, uh, we houden het nu lekker voor onszelf. Ja, uh, en we wilden wel eens, er komt nu veel teksten komen bij een mail van aan. Misschien wel allemaal zit ik nu even te denken. En dit keer is het Engels. Ja, waarom zou je dat niet een keer proberen? Ja? En Hij gaat waarschijnlijk gewoon Teerbeerd heten. <laughs> ja, lekker makkelijk. Ja. Uh, we zijn ermee bezig. De drums zijn opgenomen. De gitaren en de bas is grotendeels klaar. Uh, dus, raad het al. We, mo we moeten weer gaan uh, schreeuwen. Slash uh, fluisterschreeuwen. <laughs> ja, Dan gaan we dat aanpakken. We weten het nog niet. Nee. Uh, de verwachting wanneer die. Uh, aangezien we in moet. het Engels bezig zijn, pakken we er ook de cover mee. We hebben mm -hmm. de show begonnen vandaag met Tar Pit Carnivore van uh, Torch. Die, daar sluiten wij onze live shows altijd mee af. We okay. vinden dat een waanzinnig vet nummer. Ja. Uh, dus die hebben we ook even meegepakt. Dus het wordt waarschijnlijk zes eigen nummers plus een cover in het ja. Engels. En daarna gaan we weer lekker uh, met wat anders. Alright. En wanneer moet die uh, verwacht uh, worden? Is daar al iets over bekend? Of... Dit jaar moet lukken, toch? Dit jaar. Dat zou moeten lukken, ja. ja dit jaar moet dat lukken. Dat is wel een streven. Ja. Oké, okay. dankjewel. Tot slot, Corné. Jij, jij zit natuurlijk niet alleen bij Traanbaart. Hè? Je zei het al, maar ook bij Once Mortals en Machine. Maar we hebben het even over Once Mortals in dit geval. Kun je voor de luisteraars uh, die Once Mortals nog niet kennen... eens vertellen wat voor band het is en waar jullie voor staan? Ja, uh, yeah, Once Mortals is een band die is eigenlijk ontstaan uit de as van uh, Seita. Dat is een naam die uh, misschien de Nederlandse metalfan uh, wel iets zal zeggen. Ja. Uh, heeft uh, roots, uh, of nou ja, leden uit Zuid-Amerika. Ja. Uh, Michel en Diego die zijn uh, afkomstig uit Brazilië en Uruguay... maar wonen al, ja wat zal het zijn, 25 jaar denk ik in Nederland. In Nederland, ja. Um, en nadat Seita was gestopt hebben zij een paar jaar... Uh, ja, eh, wat minder gedaan op muzikaal vlak, maar op een gegeven moment begon het toch weer eh, te borrelen. Ja. En eh, hebben ze wat mensen verzameld, waaronder ik en, en Glenn, die je net al in de jingle eh, voorbij ja. hoorde komen, ja. um, om een nieuwe band te, te beginnen. En ja. uh, waar Saita echt, uh, echt keihard de death metal was, is dit uh, heel anders. Ja. Um, de muziek is meer uh, groove georiënteerd. Um, het neigt zelfs een beetje naar nu metal, vind ik af en toe. En dan niet ineens met dat er dat wordt gerapt of zo hoor, maar nee. qua uh, beats en, uh, en riffs. Um, en uh, nou ja, inmiddels uh, hebben we een paar live uh, shows gedaan. Ja. Um, dat Afgelopen is waar zaterdag. we een ja. tijdje naartoe gewerkt hebben. Afgelopen ja. zaterdag in de cave en de week daarvoor in. Uh, Aker waar ik ook met Traanbaard uh, speelde ja. dezelfde dag. Dat was jullie eerste optreden met uh, Once Mortals. Ja, ja. ja. ja. ja. en uh, allebei uh, heel geslaagd, uh, volgens mij. Tenminste, het publiek was enthousiast en wij zelf uh, ook. Ja. Um, textueel uh, gaat het over... Ja, het zijn vooral persoonlijke uh, uh, ja, levenservaringen vanuit uh, de, de hoofdtekstschrijver, dat is Michel. Mm -hmm. um, die heeft wat zware periode achter de rug. Ook uh, mentaal, maar ook fysiek uh, vlak. Oké. Okay. En de uh, ja, hoofdthema's gaan toch over... hoe die daaruit is uh, opgeklommen... En, ja. uh, en sterker is, uh, is uh, uitgekomen. Ja. En de bandnaam slaat er eigenlijk ook op. En, uh, dat we, dat, waar die eigenlijk op doelt... is dat we ooit... Uh, maar simpele... Uh, mortals waren. Mm -hmm. Maar nu uh, boven, daarboven uitgestegen zijn. Ja. Uh, dus ja, dat uh, in, een, in een notendop. Uh, dat even in een notendop, inderdaad. Ja. En hoe verschilt uh, Once Mortals van Traanbaard qua sound en energie? Uh, ik denk dat Traanbaard is, uh, qua sound uh, heel rauw En uh, recht voor je raap. Mm -hmm. uh, Once Mortals is denk ik iets meer gepaleist. En uh, ligt gemakkelijk in het oor. Ja. Traanbaard is denk ik... Uh, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, moet je echt inzitten in ja, uh, en ervaren? Ja. Het uh, is net een andere manier van luisteren, denk ik. Ja, denk ik ook. Maar ja, qua gevoel en hoe, hoe we het aanvliegen, zie ik eigenlijk ook heel veel uh, parallellen. Ja. Uh, het is ook echt gefocust op groove, denk ik. Traanbaard ook. Ja. Uh, zonder al te veel uh, frivoliteiten en uh, gitaarsolo's, maar gewoon. Uh, ja, rokken. Lekker allemaal inderdaad. En, en, en wat uh, maakt Once Mortals voor jou persoonlijk zo tof om in te spelen? Ja, ik merkte eigenlijk toen ik voor het eerst erbij kwam... ...de, de tempos waarin de nummers uh, zijn geschreven en de, en de, de feel... Mm -hmm. ...die sluiten heel erg aan bij waar ik me prettig bij voel qua ja. spelen. Dus uh, die, die halftime beats, uh, en dat komt denk ik ook een beetje uit de, de nu metal uh, waar ik mee ben opgegroeid... Ja. Dat ligt maar gewoon heel goed. Dat ligt goed. Ik ja. hoef niet, uh, niet uh, drie minuten lang te blazen. Nee. Dat, dat kan ik niet. Nee. <laughs> maar uh, dit, uh, dit kan ik wel. Dit is uh, en, uh, meer jouw ding, zeg maar. Ja. All right. ja. ja. ja het is natuurlijk niet uh, zomaar dat ik dit natuurlijk vraag. Want uh, op 23 mei staan jullie met uh, Once Mortals op uh, Metal Assault. Hè? Wat kunnen jullie uh, ja. de mensen vertellen? Wat ze kunnen verwachten van jullie show daar? Ja, wij openen volgens mij. Hè? Ja, klopt. Dus uh, ik zou zeggen, iedereen uh, zijn wekker zetten. Ja. Uh, ik weet niet hoe laat het begint. Half vijf. Wees op tijd. Beginnen jullie. Ja, inderdaad. <laughs> maar ze kunnen verwachten: uh, ja, een heel energieke, vette show. Met uh, in ieder geval groove-georiënteerde muziek. Er wordt gehadbangd. Ja. Uh, het is uh, yeah, waar de afgelopen twee shows en waar, waar jij ook bij was mm -hmm. afgelopen zaterdag. Uh, je, krijgt het, je wordt erin gezogen, volgens mij. En. Ja. Uh, Zeker. Ja, we nemen de mensen bij op een, uh, een avontuur. Ja. En, uh, zit er ook nog iets speciaals in voor die avond? Wordt het gewoon lekker beuken. Ik denk dat we wel wat nummers gaan spelen die we nog niet eerder gespeeld hebben. Okay, dus nice. dat is uh, voor de mensen die al, nu al bij onze shows geweest zijn, is er uh, dus ook nog een verrassing. Kijk, dat is altijd leuk. Hoe kijken jullie als band uh, naar dat optreden? Van uh, in, uh, in Aalsmeer? Ja. Uh, ja, het wordt dan uh, wat... Uh, wat ja, een soort eerst festivaletje waar we gaan spelen. Ja. Het is uh, ja, ja. natuurlijk een wat, wat uitgebreider programma met meer bands. Ja. Um, ik denk dat de rest van de bands meer trash, death, metal bands zijn. Trash and, uh, and gent en and death. Oh, ja, ach, ja, inderdaad, klopt. Ja. Ja. Ik denk, wij springen daar uh, op een bepaalde manier uit. Uh, uh, dat we ons eigen ding uh, doen. Ja. Uh, hopelijk kunnen de mensen dat, uh, dat waarderen. Denk het wel. En uh, volgens mij wordt het een heel mooi uh, feestje. Zeker weten. All Dus bij deze 23 mei Metal Assault in de N201. En alles meer. Once Mortals dus live op het podium. Tickets zijn op beschikbaar. Maar gaan hard. Dus wacht niet te lang. Jongens, ontzettend bedankt voor vanavond dat jullie hier waren. En uh, studio, leuk om uh, zo diep met jullie uh, in de muziek te duiken. Thanks. En uh, ja. wel thuis voor straks. En uh, nou, leuk dat jullie er waren. Wil je meer van deze band horen, check ze online. Ga ze vooral live zien. Wij blijven jullie sowieso volgen. Uh, we gaan afsluiten met Doodpaard Kompas. Wil je daar tot slot nog even iets korts over kwijt? Wat misschien leuk is om te zeggen... is dat de bron van deze tekst uh, Emiel is die er nu niet uh, bij is. Okay. Uh, tenminste, hij heeft uh, de, de ideeën aangedragen. Ja. En het is uh, een, cowboy verhaal. een okay. cowboy verhaal. En qua muziek is die ook net even iets anders... Uh, okay. lager gestemd. Volgens mij moet ik naar Martijn kijken. Ja. Ik ben maar een drummer. <laughs> ik uh. was maar een drummer. <laughs> Dank jullie wel, heren. Dit was het weer voor deze uitzending van Play It Loud Live. Tot volgende week. Dan is weer de beurt aan mijn collega Ben van Rode om zijn underground Black and Death Metal Harry de eter in te sturen met zijn eigen programma Underground. Ik ben dan ook weer van de partij. Dus allemaal weer luisteren. En zoals gezegd eindigen we vanavond met Doodpaard, Kompas van Traanbaard en mijn vaste laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel! Okay.